1 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Kamer tevreden over het Duits-Frans plan voor Griekenland. Het cruciale eurotop begint in Brussel. En laatste space shuttle geland in Florida. Het weer. Vanmiddag enkele buien. Plaatselijk ook met onweer. Vooral in het noorden wat zon. En droog. Er staat een matige zuidoostenwind. Het wordt 18 graden aan zee tot 22 in Limburg. Morgen iets meer wind. En met gemiddeld 18 graden wat minder warm. Dan vandaag en smiddags enkele lichte buien. De weekend is het buiig en winderig met maximaal rond 17 graden. In Brussel staat de eurotop die een oplossing moet opleveren voor de eurocrisis op het punt om te beginnen. Eerder deze ochtend kwamen de EU-regeringsleiders aan in de Belgische hoofdstad. Onder hen premier Mark Rutte. Hij reageerde onder meer op de vraag of Nederland kan leven met het Frans-Duitse akkoord... dat afgelopen nacht is gesloten voor het oplossen van de Griekse schuldencrisis. Ik ga u aan het einde van de vergadering alles, uh, alles berichten uh, wat er vandaag gebeurd is. Helaas kan ik daar verder nu nog niks over, uh, over zeggen. Uh, er zijn de laatste dagen natuurlijk contacten geweest, uh, maar niet te min... Uh, hechte kraam daar pas iets over te zeggen na afloop. En na Rutte arriveerde de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ook zij wilde nog niets loslaten over het akkoord dat ze bereikte met haar Franse collega Sarkozy. Ik geef ervan uit dat we een nieuw Griechenland-programm verabschieden kunnen. In hoffe hoef ik me heel constructieve beratungen. We hebben ze tussen Nederland en Frankrijk. En daarom hoef ik dat dit heute een constructiever dag zijn. En we werde hem später gerne über die ergeven. Je hoort een optimistische bondskanselier, Angela Merkel. Uh, correspondent Joris van Poppel in Brussel. Is de verwachting nu dat Duits-Franse akkoord er licht dat ze er vandaag uitkomen? Nou, dat akkoord maakt het in ieder geval wel een stuk makkelijker. José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, is ook net aangekomen. Die was optimistisch en die is ervan overtuigd dat ze er vandaag gaan uitkomen. Zover wil Angela Merkel niet gaan. Mark Rutte zegt desgevraagd ook dat hij iets voorzichtiger is voorzichtiger is en dat hij niet kan garanderen dat ze er daadwerkelijk gaan uitkomen. Voor Nederland zijn de eerste signalen positief. De eis van Nederland en Duitsland dat de banken toch gaan meebetalen aan een reddingsplan voor Griekenland. Die eis die lijkt te worden ingewilligd. Volgens de Duitse, uh, volgens Duitse bronnen, bronnen bij de Duitse regering uh, is ook de Europese Centrale Bank is daarmee akkoord. Met zo'n constructie dat de banken meebetalen. Uh, ook Juncker, dus de... Premier van Luxemburg en tevens voorzitter van de Eurogroep. Die zei bij binnenkomst al dat er toch hoe dan ook een vorm van participatie van banken komt. De vraag is alleen voor welk bedrag, substantieel bedrag van Nederland. Daar zijn ze allemaal nog niet uit. Dat zal vandaag hier in Brussel moeten worden beslist. Dat horen we later van je Joris van Poppel in Brussel. En in Den Haag is zojuist het Kamerdebat afgelopen over de Nederlandse inzet bij de Eurotop. Marcel Bril uh, steunt de Kamer het kabinet in deze? Ja, de meerderheid die zegt uh, het lijkt me prima jullie inzet. Namelijk dat banken uh, meer uh, moeten bij gaan dragen dan nu. En ook verplicht bij moeten gaan dragen. Dat vinden we heel goed. Dat niet alleen overheden uh, geld moeten gaan betalen. Maar ook de banken die volgens Nederland en Duitsland ook bij hebben gedragen aan uh, het ontstaan van die Griekse crisis. Dat die ook hun bijdrage moeten leveren. Dat vinden ze een goede zaak. Nou, dat lijkt nu ook de deal uh, te zijn tussen, uh, Nederland, uh, nee, tussen Duitsland en Frankrijk. En Nederland kan daar dus mee leven. Jan Kees de Jager die staat nu in een kamertje uh, vlak voor mij te bellen. Ik vermoed dat dat met de premier is om eventjes te vertellen... wat de Nederlandse Kamerleden gezegd hebben. Uh, zodat hij uh, het debat daar in Europa in kan gaan, de premier... Uh, met zijn collega's, uh, om te vertellen uh, wat Nederland vindt en wat Nederland wil. En dat is dus, ga maar geld geven, alleen als de banken... Um, daar ook aan bijdragen. En dat lijkt het nu te zijn. Maar goed, het is ingewikkeld, spannend. En uh, het is nog even afwachten uh, hoe Jan Kees de Jager... precies vertelt wat hij aan de premier heeft verteld. Ik hoop dat zo nog even te kunnen melden als hij hier naar buiten komt. Oké, okay, wij hopen met je. Dankjewel Marcel Brill. Het einde van een tijdperk. Een uur geleden is de allerlaatste Space Shuttle geland op aarde. De Amerikanen stoppen na 30 jaar en 130 vluchten met het Space Shuttle-programma. En voor sommige fans is dat best even slikken. Dat merkte verslaggever Josephine Trehier op een bijeenkomst in het Holland Space Center in Mijdrecht. Een groepje liefhebbers keek daar samen naar de landing. Nosegear touchdown. The Space Shuttle pulls into port for the last time. Its voyage at an end. Champagne hier. Dat was het dan, hè? Ja, dat is indrukkend. Ja, spannend uh, om uh, mee te maken. Wij hebben de allereerste uh, lancering. Uh, dus praat ik over uh, 12 april 1981 ook uh, samen met een paar anderen bijgewoond. En, en uh, ja, nu 30 jaar later maak je dan de, de allerlaatste landing, ja, landing mee. En dat is gewoon uh, een stukje geschiedenis die je daarmee afsluit. Hè? Uh, een Mijlpaal. Ja, met pijn in het hart. Ja, vind ik wel. Ja, is toch, je bent ermee uh, als het ware opgegroeid. En opeens uh, weet je zo van dat ding gaat niet meer omhoog. Dus dat is uh, toch wel uh, ja, iets wat uh, eventjes uh, slikken voor mij. En bij u ook een beetje emotioneel? Ja, dat doet eventjes pijn. Een van de grootste fans misschien wel die hier is, is Remco. Want jij hebt ook de lancering gezien van de Atlantis. Ja, dat klopt. Wij zijn uitgekozen door de NASA vanuit hun Twitter-account. 150 mensen hebben uitgenodigd om de uh, lancering persoonlijk bij te wonen. En hoe was het om daarbij te zijn? Ja, heel bijzonder. Uh, je staat het allerdichtste bij wat uh, technisch mag. Veller ligt dan dat je op televisie kunt zien. Ja, en het geluid, dat, dat rolt letterlijk over je heen. Het is heel hard. Beetje verdrietig dat het nu afgelopen is? N nee, het is het einde van een tijdperk. Het is het begin van een nieuw tijdperk. En er gaan nog heel veel leuke dingen gebeuren. Dit is het NOS-journaal met Ewout de Jong. De drie leidinggevenden van ChemiePak, die worden verdacht van Brandstichting, blijven op vrije voeten... Het beroep dat het Openbaar Ministerie tegen hun vrijlating had ingesteld... is afgewezen door de rechtbank in Breda tot grote opluchting van de drie, zegt hun advocaat. Heel bijzonder in die zin dat men zo op is door uh, ja, de harmonica van uh, links naar rechts... en er weer in en er weer uit. En ook nu uh, hielden ze hun hart vast. En ik hoop dat nu hier definitief een streep uh, is getrokken. De drie werden eind vorige maand opgepakt voor betrokkenheid... bij de grote brand in Moerdijk in januari. Eerst luidde de beschuldiging illegale opslag van gevaarlijke stoffen... maar toen de drie op het punt stonden te worden vrijgelaten... kwam daar de verdenking van opzettelijke brandstichting bij. Na een dag liet de rechtercommissaris hen alsnog vrij... omdat er te weinig bewijs was voor brandstichting. De rechtbank in Breda vindt dat besluit terecht. In Nepal zijn door aardverschuivingen een Nederlandse toerist en zeker twaalf Nepalezen omgekomen. De 28-jarige Nederlander maakte samen met zijn broer en een gids een trektocht in het Langtanggebied. Dat is ten noorden van de hoofdstad Kathmandu. Door de aardverschuiving kreeg de man een rotsblok op zijn hoofd en overleed aan zijn verwondingen. In het gebied was het erg slecht weer. Daardoor kon een reddingshelikopter van het Nepalese leger in eerste instantie niet landen. Het lichaam van de Nederlander is later alsnog opgehaald. Dag 3 in de Vierdaagse van Nijmegen. Dat is een dag van heuvels, maar ook een dag van herdenkingen. Op de Canadese militaire begraafplaats in Groesbeek... komen vandaag honderden militairen een groep brengen... aan hun in de Tweede Wereldoorlog overleden collega's. Joris van de Kerkhof. Daar komen de Zwitsers en ze gaan staan voor het monument... ingelid met de Zwitserse vlag. Wieso? weshalb en waarom? Waarom? Dat is de vraag. Waarom ze hier zijn en waarom dat gebeurd is waarom al die mensen hier liggen? Eén heuvel verderop ligt het Nationaal Bevrijdingsmuseum. U bent daar directeur van. U hoorde ze over Market Garden praten. Hè? En dan gaat het hier helemaal niet om. Nee, dat was eigenlijk de aanloop naar dit verhaal natuurlijk. Enkele maanden na Market Garden vond die gigantische aanval op Duitsland plaats. Het Rijnland-offensief. 500.000 man die Duitsland injumpen, kunt u zich dat voorstellen. Dus alle reden natuurlijk, voor Zwitsers, voor, voor Britten, Canadezen... om hier op zo'n mooie dag stil te staan... en dat te combineren met dat wandelgemeester. je ziet sommigen nog op een zweet aankomen lopen. Ze hebben uiteindelijk allemaal een roos gekregen en met die roos lopen ze de begraafplaats op die roos. Leggen ze voor hun graf neer en staan stil met hun eigen gedachten bij hun collega van zoveel jaren geleden. Geweldig ook dat ze vanuit de, het, het legermanagement deze kant uit gestuurd worden. Is goed. En dat het Zwitsers zijn die niet zoveel hebben betekend hier op, op dat moment. En Noren die niet zoveel hebben betekend op dat moment. Die staan hier allemaal te herdenken. De grootste herdenking zit hem wel bij een redelijk kleine groep Canadezen. Die in stilte voor het kruis gaan staan. Luisteren naar, naar wat toespraken. En hun eigen gedachten hebben. Het, het gaat vanaf 17 jaar. En eh, als vrijwilliger naar Europa. Vechten voor onze vrijheid. Hè. Bij wijze van spreken wij gaan samen naar Canada om de Canadezen van de Amerikanen te bevrijden. Even een, een wat rare vergelijking, maar dat is, daar komt het ook eigenlijk wel op neer. En dan is het uh, toch wel heel bijzonder dat ze, dat ze hier herdacht worden. En de Duitsers die meewerken, daar ligt ook een bloemstuk van de Duitsers. Ja, en ik zag net een hele grote detachement Duitse soldaten aankomen... die dat uh, besef ook bijgebracht krijgen. Ja, er is, uh, er is een toekomst in het verleden, dus die combinatie... Het is natuurlijk niet alleen die achteruitkijkspiegel, het is dus ook vooruitkijken, Maar daar heb je soms dat verleden bij nodig, denk ik. Sport. In de ronde van Frankrijk is het vandaag de dag van het Galibier. De finish van de 18e etappe is op 2645 meter de hoogste aankomst ooit. Er is al veel gezegd over de weersomstandigheden op die werk. Uh, Gio Lippens, uh, hoe, stel, uh, hoe zijn de omstandigheden vandaag? Nou, we hebben het eerste buitje zojuist alweer gehad. Want toen kwam er een wolk overgedreven. En uh, uit die wolk kwam toch even een hoop nattigheid. Maar inmiddels is het weer opgeklaard. Maar als ik zo om me heen kijk, ja, dan zie ik echt alleen maar wolken. En uh, er worden vanmiddag er ook nog wel wat buitjes verwacht. En je merkt dan meteen dat het een stuk kouder wordt. Het is onder de 5 graden dus uh, barmboos. Ja, geen sneeuw dus... Uh... Geen sneeuw. Dat is prettig voor de coureurs. Uh, ja. Die kunnen in ieder geval uh, op een droge weg naar boven rijden. Uh, ja, god, ze weten één ding: als ze hier boven zijn, dan uh, hoeven ze ook niet uh, in het peloton op snelheid naar beneden. Dat is in ieder geval prettig vergeleken met morgen, want dan moeten ze wel hier de Galibier over. En dan gaan ze aan de kant waar ze nu op rijden, gaan ze naar beneden. Oké, okay, even terug naar vandaag. Uh, de strijd gaat hier vandaag echt opbranden? Ja. Dat verwachten we wel, dat er echt gestreden gaat worden. Dat de klassementsrenners met name iets willen laten zien. Alberto komt erdoor. Het is al eerder gezegd, hij zal wel moeten. Op dit moment hebben we trouwens een kopgroep van 16 man in totaal. Die zijn weggereden zo'n beetje bij de supersprint na 40 kilometer koers. En daar hebben we drie Nederlanders in. Dat is wel een luxe hoor. Joost Postema van Leopard, knecht van de slekjes. Hij mag gewoon even vooruit. Maarten Cialinghi van Rabobank, nou, die hoeft ook niet meer om te kijken naar Robert Geesink. Ook dat is prettig. En we hebben Johnny Hoogeland, opnieuw Johnny HogeLand En die zou wel eens uh, ver kunnen komen in de etappe van vandaag. Verder aardige namen hoor. Maxime Monfort, de Belg, Brent Boekwalter, de Amerikaan Leonardo Duque de Columbiaan. En de Ier, Nicolas Roach. Dat is de best geclasseerde in het algemeen klassement. Hij staat 21ste op 14 minuten en 6 seconden. Van Thomas Vuclair. Okay. Dankjewel Guillaume. Meer over de ronde van Frankrijk vanaf 2 uur in Radio Tour de France op Radio 1. De waterpolo-vrouwen hebben zich in Shanghai geplaatst voor de tussenronde van de WK. Nederland speelde met 9-9 gelijk tegen Hongarije en dat was voldoende om als tweede te eindigen in groep A. Volgens aanvoerster Jasmin Smit was die tweede plaats het hoogst haalbare. Van tevoren hadden we gewoon bedacht dat we bij de eerste twee in de pool wilden eindigen omdat dat ons betere uh, vooruitzichten uh, in de acht finales gaf. En uh, nou ja, uiteindelijk toen we 7-7 tegen Amerika speelden, toen hadden we natuurlijk kunnen kijken hoe ver we hadden kunnen komen tegen Hongarije alleen om... Amerika had gewoon gisteren heel, uh, heel dik van uh, Hongarije gewonnen. Dus vandaag hadden we wel besloten: oké, okay, we moeten gewoon die tweede plek veilig gaan stellen. En uh, dan kunnen we daar nog gewoon weer verder kijken. Okay, ben je tevreden over jullie spel? Nou, ik denk zeker in het begin van de wedstrijd hebben we gewoon heel erg goed gespeeld. Want aan het eind uh, maak je het toch nog wel een beetje te spannend. En dan merk je dat we uh, bepaalde fysieke uh, acties, zeg maar dat we daar moeite mee hebben. Ik denk dat we het gewoon heel goed gedaan hebben en nou, uiteindelijk gewoon gelijk spel hebben gespeeld. Daar moeten we gewoon heel erg blij mee zijn en het resultaat is gewoon belangrijk nu. Oké, okay, ik hoor uh, optimisme, maar de weg naar de finale is nog lang. Uh, hoe gunstig zijn de vooruitzichten eigenlijk? Ja, dat inderdaad. Je moet nu gewoon gaan kijken, per wedstrijd gaan kijken. We hebben eerst Nieuw-Zeeland waarschijnlijk. En uh, daarna zouden we uh, Griekenland kunnen krijgen. En dan is het dan de achtfinale. Okay. De, de kwartfinale, sorry. En verder, durf je ja. nog verder te kijken? Nou ja, weet je, wij waren gewoon echt wel heel erg blij dat Griekenland vandaag van Rusland won. Want wij hebben gewoon wel redelijk wat moeite gehad de afgelopen tijden. Uh, met Rusland hebben we er niet van gewonnen de afgelopen tijd. En tegen de Grieken spelen we vaak wel goed. Zwermster Lindsay Heijster zal in Shanghai niet in actie komen op de 25 kilometer open water. Volgens trainer Marcel Wouda is de beslissing genomen op medische gronden. Ik vindt het niet verantwoord de titelverdedigster zes uur of langer bloot te stellen aan een watertemperatuur van rond de 30 graden. Het terugtrekken heeft volgens Wouda niets te maken met haar tegenvallende optreden op de 10 kilometer afgelopen dinsdag. En er is verkeersinformatie. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag, is een ongeluk gebeurd. De weg is daardoor dicht. Bij knooppunt de Nieuwe Meer zat vier kilometer file achter. Er staat daardoor ook file op de A4 richting Amsterdam... voor die weer meer 2 kilometer. De verbindingsweg naar de A10 richting Zaandam is dicht. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen staat voor Afrit Arkel... 2 kilometer file door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. En nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. In Brussel proberen de leiders van de 17-eurolanden... het eens te worden over een nieuwe miljardenlening... aan het noodlijdende Griekenland. De Tweede Kamer stemt in met de Frans-Duitse voorstellen... om de Griekse schuldencrisis te bezweren. Minister de Jager heeft de plannen vanmorgen toegelicht... En op Kennedy Space Center is de laatste vlucht met een space shuttle ten einde gekomen. De Atlantis landde even voor 12 uur Nederlandse tijd op de ruimtevaartbasis in Florida. En dit was het NOS journaal. De NCRV gaat zo verder met lunch. Ik neem geen ferry naar Engeland. Ik neem een vijfgangen diner. Of het casino. Of ik ga shoppen. Meer dan een ferry. Dit is mijn piano.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 hun moeder vecht voor haar kinderen. Maar niemand komt bij mijn kinderen. Niemand. Ook jeugdstoord niet. Maar vindt de hulpverlening niet naast, maar tegenover zich. Nou, ik had het wel zo netjes gevonden als jullie gewoon de waarheid in een rapport zetten... en niet vol met leugens. Jullie zijn net als zijn kleine kinderen die gaan liegen om de zin te krijgen. Vanavond bij de EO in holland -Doc, de documentaire Last Mother. Kwart voor elf, Nederland 2. Dit is Radio 1. En Lunch. Jurgen van den Berg. middag allemaal 125 agenten hebben bewijzen van proef een apparaatje bij zich, waarmee ze op straat vingerafdrukken kunnen afnemen en controleren. Tegenstanders zeggen op internet dat de politie staat weer een stapje dichterbij is. Wat is nou eigenlijk waar? 17 jaar geleden begon wijnboer Ilja Gort met het maken van wijn. Qua uiterlijk zal je hem niet snel vergeten. Alpinopetje, rode zakdoek, kiel en vooral lange baard. Maar ook zo'n karakter is bijzonder en vraagt een bepaalde aanpak. En niet zomaar zeggen dat hij iets moet, want dan wordt hij tegendraads. Dus uh, mensen die mij kennen, die, die passen altijd de varkenstaarttechniek. En dat is een techniek uh, waarbij, je, die komt uit de veehandel. Als je een varken vooruit wil laten lopen, dan moet je hem zijn staart trekken. Dan moet je hem achteruit trekken, dan gaat hij vooruit willen. Dat is bij mij ook zo. Als je tegen mij zegt, ga dat doen, dan wil ik het juist niet. Dan ga ik iets anders doen. En half twee is de Stand.nl en daarin gaat het over de problemen bij het Maastad in Rotterdam. Nu blijkt dat er opnieuw vier patiënten zijn overleden. Mogelijk dus aan die Klebsella bacterie, een multiresistente gevaarlijke bacterie. De Telegraaf spreekt intussen van een horrorhospitaal omdat er al 25 sterfgevallen zijn die mogelijk met die bacterie te maken hebben. De inspectie gaat dan weliswaar strenger controleren, maar een opnamestop is kennelijk nog niet nodig. Daarom onze stelling...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 125 agenten lopen sinds kort met een apparaat op zak... waarmee ze op straat vingerafdrukken kunnen afnemen en controleren. Dat zorgt ervoor dat agenten en verdachten niet naar het bureau hoeven... en dan uren bezig zijn met al die controles en bijbehorend papierwerk. Het is een proef voorlopig. Het apparaat wordt vooral ingezet voor de opsporing van illegale vreemdelingen. Lunch vraagt zich af, is het wel toegestaan om op straat vingerafdrukken af te nemen? Corine Prins, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoogleraar Rechten en Informatisering aan de Universiteit van Tilburg en u weet veel van privacy. D66 heeft hier al vragen over gesteld, aan minister Opstelt, of dit allemaal juridisch wel kan. Wat denkt u? Het kan juridisch, althans voor een deel van de mensen op straat die je zou willen controleren. Niet iedereen, dus niet iedere Nederlander, mag zomaar met dit apparaat gecontroleerd worden op vingerafdrukken. Wie wel, wel. Wie, wie, wie wel en wie niet? Nou, zoals u terecht in de inleiding al aangaf... vreemdelingen mogen met deze nieuwe apparaat gecontroleerd worden. En mensen die een uh, misdrijf hebben begaan... waarvoor voorlopige hechtenis als uh, straf in ieder geval uh, staat. En um, voor iedere andere Nederlander geldt in principe... Uh, dat je niet met de behulp van zo'n apparaat op je vingers uh, gecontroleerd kunt worden. Hmm. Eventjes, want je kan natuurlijk uh, uh, uh, mij controleren... maar zijn, staan mijn vingerafdrukken ergens of niet? Nou, van de vreemdelingen staan de vingerafdrukken in, een, in de landelijke databank. Um, en uh, als u eerder een misdrijf heeft begaan... waar een, uh, een voorlopige hechtenis als sanctie in ieder geval op staat... dan staan u, de digitale variant van uw vingerafdrukken ook in de landelijke databank. Kijk, maar van die vreemdelingen worden altijd, worden altijd vingerafdrukken afgenomen? Ja, een van de redenen is dat uh, vreemdelingen veelal geen identiteitspapieren zoals wij ze kennen uh, bij zich hebben. En dat je in ieder geval toch wil proberen hen op een unieke wijze te identificeren. En daar is het natuurlijk de vinger een, een mooi middel voor. Ja. Nou ja, als je dat dan hoort, dan is zo'n mobiel vingerafdrukapparaat natuurlijk veel effectiever ook. Nou ja, het effectieve, het, is, het, het maakt het makkelijker. Um, uh, normaal, of tot nu toe, is het zo dat een vreemdeling meegenomen wordt naar het bureau... en de procedure die nu op straat plaatsvindt, op het bureau plaatsvindt. Dus in feite is er uh, niet veel nieuws aan de hand, behalve dat het mobiel wordt. En dat de agent het apparaat nu bij zich heeft, in plaats van dat het apparaat op het bureau staat. Ja. Um, ik zei het al, er zijn reacties op internet uh, te lezen. Hè. Daar zijn mensen nogal negatief over dit idee. Uh, Woorden als politiestaat vallen dan ook onmiddellijk. Kunt u dat begrijpen? Ja, enerzijds wel, anderzijds niet. Um, uh, niet in de zin dat wat ik zojuist al aangaf. Er, um, in feite verandert er niet zoveel, behalve omdat het nu mobiel wordt. Uh, anderzijds kan ik het wel begrijpen omdat het ineens zichtbaar wordt. Um, maar dat is ook een beetje het mank over iedere keer van de discussie over privacy. Zolang we het niet, met z'n allen niet zien, dan vinden we het kennelijk niet erg. Maar op het moment dat het heel concreet tastbaar en dichtbij komt, dan vinden we als samenleving dat we in een politiestaat uh, leven. Terwijl er in ieder geval in deze situatie. Niet veel veranderd is. Nou, ontstond er vorig jaar ook al commotie. Want toen het aantal agenten dat met die, met die apparaatjes op pad ging, werd uitgebreid. Uh, en men vreesde ervoor dat de politie met name mensen van Aziatische en Afrikaanse afkomst. onoreen vaak zou gaan controleren. Uh, begrijpt u dat? Ja, nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk uh, zaak voor de politie... om hier integer mee om te gaan. Het maakt het wel makkelijker om, uh, om vreemdelingen te controleren. Maar om voor een politieman geldt dat hij uh, op, uh, in de betreffende situatie... gewoon een heel duidelijk idee moet hebben. Ik heb hier te maken met een vreemdeling. De willekeur is hier absoluut niet, niet gewenst natuurlijk. En uh, ook weer willekeur binnen een populatie als vreemdelingen. Ja, maar goed, dat is, dat is, dus, dat is een heel moeilijke scheidslijn natuurlijk. Want uh, je kunt niet aan iemands... Uh... In dit geval denk ik bruine ogen zien of die wel of niet uh, vreemdeling is. Nee, maar in eerste instantie moet de politie naar identiteitspapieren vragen. Dus uh, uh, wat dit initiatief mooi laat zien is dat we een verschil hebben... tussen wat we noemen administratieve identiteit. Dat is uw paspoort. Dat is uw bsn nummer bijvoorbeeld. Mm -hmm. En een vorm van fysieke identiteit. In de zin van, uh, gewoon concreet uw, een afdruk van uw vinger of een, een uh, iris-scan. In eerste instantie heeft de politie altijd af te gaan op administratieve identiteit. Dus dat is de eerste stap die je neemt. En um, kun je daarmee volstaan, krijg je als agent een, een, een solide beeld van dit is inderdaad deze, deze persoon. Ook als het om vreemdelingen gaat, dan hoef je niet de stap te nemen. En dan mag je zelfs ten aanzien van um, uh, het, het voorbeeld wat ik gaf voor overige burgers in Nederland... niet de stap nemen naar een, een, een lichamelijke en biometrische identiteit. Ja, dus ja. er zitten stappen in. Ja, dat, dat snap ik. Alleen waar de bezwaarmakers natuurlijk uh, uh, moeite mee hebben is dat... Uh, ja, je hebt nu politiecontroles voor te snel rijden. Die worden ergens opgesteld en iedereen die dat snel langs rijdt, die, die wordt geflitst. Uh, als je nu op de dappenmarkt gaat staan met je, met je scanapparaatje... en je gaat iedereen eruit pikken waarvan je denkt dat het misschien een vreemdeling is... dat, dat geeft al wel rare toestanden lijkt, me, of niet? Het maakt het allemaal wel veel laagdrempeliger. En dat betekent ook voor de politie dat men eh, terughoudend met de toepassing van het apparaat... Uh, zal moeten zijn. In de beperking toont zich de meester hier. Uh, dus het moet niet zo zijn dat door een hele makkelijke faciliteit... Uh, we inderdaad in die controle staat terechtkomen. Ja. Door het enkele feit dat het, het gemak nu ineens beschikbaar is gekomen. Ja. Er was natuurlijk even sprake van een database... waar uh, de vingerafdrukken van, van alle Nederlanders in zouden komen. De, dat is intussen van de baan, dat idee. Dan was het pas echt effectief geweest, zo'n apparaat. Ja, uh, ik denk dat ik twee uh, zaken even hier uit elkaar moet halen. Dit zijn inderdaad de biometrische gegevens van zowel vreemdelingen uh, als uh, verdachten waarvoor voorlopige hechtenis uh, geldt. Daarnaast, uh, zoals u terecht ook aangeeft, wordt in principe van iedere Nederlander die een nieuw paspoort, een nieuw identiteitsbewijs vraagt, uh, de digitale vingerafdruk in een systeem, een landelijk systeem opgenomen. Als dat plan doorgegaan zou zijn, dan hadden wij over vijf jaar... als iedereen zijn identite identiteitsbewijs had moeten uh, veranderen, uh, vernieuwen... Uh, de vingers in de databank gehad. Nou, minister Donner heeft gezegd, uh, ik zet een pas op de plaats. Uh, daar ga ik voorlopig niet mee, mee door. Uh, en hij heeft ook gezegd dat ten aanzien van gewoon het algemene identiteitsbewijs... dus niet het paspoort, in de toekomst geen vingerafdrukken meer worden opgenomen... Met concreet als gevolg dat uh, over vijf jaar er niet, zoals eerst het plan was van iedere Nederlander, een digitale variant van de vingerafdruk in het systeem zit. Nee. En dat systeem, een van de problemen met dat systeem, of een van de discussiepunten was, dat dat systeem mogelijk gebruikt zou kunnen worden voor opsporingsdoeleinden. Daar is heel veel discussie over geweest. Ja. Maar dat systeem komt er dus niet. Nee, nee. En hoe zit het nu hè? als de politie een moordwapen vindt waar vingerafdrukken op staan, worden die dan opgeslagen eigenlijk? Ja, maar dat is iets anders. Um, het gaat hier, uh, u legt uw vinger op een apparaatje en dat, die vingerafdruk wordt gedigitaliseerd. Hè, aan de hand van concreet uw vinger die u op een apparaatje legt. Als ik uw vingerafdruk op een, op een wapen aantref, dan is dat niet op die, op die manier te realiseren. Uh, en dat zijn de vingerafdrukken die de politie van oudsherren al maar niet in een gedigitaliseerde manier, maar van oudsher al gewoon opsloeg. En waar op dat moment niemand bij hoort, namelijk niet geïdentificeerd. Dus natuurlijk ja. heeft alleen een vingerafdruk, meer niet. Ja, ja. Um, nou is er de laatste tijd wel meer te doen over de, de privacy. Uh, bijvoorbeeld de, de kwestie in Rotterdam met die, uh, met die juweliers. He. Die willen een gezichtscan gaan invoeren. Uh, daar wordt een proef ook mee gedaan zelfs. Uh, wat, hoe doet dat dan de privacywetgeving? Nou ja, daar heb ik aanzienlijk uh, meer problemen mee. Omdat wat je ziet is, kijk, dit is de overheid die biometrie inzet. Uh, die is democratische controle op in de zin van het parlement... die zich ermee kan bemoeien. Ja. Wat je ziet is in de private sector... juweliers, zwembaden, disco's. Uh, Jan en Alleman begint ineens een biometrie-initiatief. Uh, waar in feite nauwelijks de controle en de discussie over is. En dat vind ik wel problematisch. Dus dat zou, die proef zou nog wel eens uh, niet mogen, uiteindelijk, wat u betreft. Ik vind dat, uh, dat de overheid uh, voor wat betreft de, de toepassing van biometrie... door private partijen, door bedrijven, organisaties... of nu leren zoals Albert Heijn... daar veel strikter en stringenter naar zou moeten kijken. Ja. Ja. Dank voor de uitleg. Corine Prins, hoogleraar recht... en informatisering met als expertise privacy. Universiteit van Tilburg was dat. Het Radio Dagboek. Deze week met... Ilja Gort, wijnboer in Frankrijk. We gaan deze week overtollige druiven afknippen. De nieuwe plukkers hebben inmiddels hun draai gevonden op het château. en gaan iedere ochtend vroeg op pad om druiven te plukken. Deze ochtend sluit Ilja Gort zich niet bij de groep aan. Hij vertrekt in stilte naar zijn geheime schrijfplek. om zijn nieuwe wijnboek af te maken dat in september verschijnt. We lopen nu door de wijngaarden. eindelijk een beetje water hebben we gekregen. Je kan ook zien aan die druiven dat ze heel veel zon hebben gehad zo'n druivenstok, dat is zo'n prachtig ding. Die geeft elk jaar opnieuw geeft hij wijn als je hem goed behandelt. En een druivenstok is eigenlijk net als een mens. Hoe meer je hem op zijn flikker geeft, hoe betere wijn hij geeft. Dus daarom knippen wij ook af, zodat de rest van de wijn van de druiven betere kwaliteit worden. Maar er zijn meer analogieën. Je kan ook zeggen van: als die druiventrossen vrij in de wind hangen en in vrijheid leven, dan worden ze beter. Dat is met mensen ook zo. Dus dat, dat raakt mij dan wel, wel weer.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 Maar mijn vriendin die heeft het heel goed door. Dus die... En mijn zoon ook. Dus uh, we komen er wel uit zo. Deze wijnstok is gewoon verdroogd. Zie je, de duiven zijn er afgevallen. En dat is gewoon droog. Ja, het is nu al nat, maar het is echt helemaal... Uh... Dus die gaat het opgeven is een oude, oude wijnstok. De Vierje Vien. Dit is een voormalig... Uh, waar we nu voor staan is een voormalig geschutstorentje. Dus schoten... De vorige bewoners een eeuwtje of drie geleden mee op de Engelse. Ik wil even naar binnen gaan. Daar, daar. In dit torentje, dat is nu mijn schrijverskamertje. Dus hier zit ik dan aan mijn nieuwe boek te tikken. Er moet in oktober komt een nieuw boek. Over de wind komt er een nieuw boek uit. En uh, ik slurp, dus ik ben, heet dat. En het staat gek genoeg op de website van de Bruna, maar ik moet het nog tikken. Dus ik moet het in september inleven, hè? Dus tussen de bedrijven door ga ik dan hier zitten bij, bij Mooi Weer. Ik ben uh, jaren geleden begonnen met schrijven... en dat gaat me enorm makkelijk af en ik vind het ook leuk. En uh, niet alleen ik vind het leuk, maar ook andere mensen vinden het leuk. Dus dat scheelt ook weer natuurlijk, dan hoef je niet alleen je eigen boek te kopen. De boeken worden heel goed verkocht, dus dat scheelt. En dat is leuk om te doen. En uh, als ik tijd vind, dan ga ik dat doen. Alleen nu, in deze periode, het is goed dat we hier staan, zeg... is het natuurlijk heel druk... Dus er is weinig tijd over, dus het moet een beetje tussen de bedrijven door. Maar, uh, ja, nee, schrijven is echt het leukste wat je kan doen met je kleren aan. Ik vind het fantastisch. Heerlijk. Eerst even een stukje aan mijn boek tikken. Bladzijde 87. Uh, slurp. Dus een uitzicht om schrijven. Dat uitzicht, dat is gewoon te mooi om te beschrijven. We zitten hier in het, uh, het chateau. Dat staat op de top van een heuvel... En we kijken uit door een van die, die stenen ramen van dat... Uh, het is nu een soort prieeltje, eigenlijk de voormalige geschutskoepel is, is een prieeltje geworden. Het château dateert uit de 13e eeuw, dus dat is 1200. Het staat op de top van een heuvel en je kijkt uit over de glooiende wijngaarden. En ik heb dan het prettige idee dat al die wijngaarden van mij zijn. En het glooit door tot aan de graanvelden aan de overkant. Dan krijg je weer wijnvelden en daar in de verte... daar meandert de Dordogne richting Bordeaux, de grote stad. Die kun je ook van hier een klein beetje zien, dat vind ik ook wel prettig. Daar gaan we af en toe naartoe, dan gaan we uit eten of dat soort dingen meer. Dus je bent weg en toch eigenlijk ben je er ook niet weg. Dus we zitten helemaal in de natuur en we kunnen zo in de stad zijn... om daar lekker in een restaurantje te gaan bikken. Dat was deel 4 van het radiodagboek van wijmaker Ilja Gort... gemaakt door Ingrid Koning. Zometeen de stelling in stand.nl. Er moet zo snel mogelijk een opnamestop komen in het Maastadziekenhuis. En u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dat horen we dan zo. Eerst is hier nu Dikter Hark. Radio 1. Het NOS-journaal. In Brussel vergaderen op dit moment de leiders van de 17-euro-landen... over de schuldencrisis in Griekenland. Ze moeten de knoop doorhakken over een nieuw miljardenlening... aan het noodlijdende land. Volgens minister De Jager heeft Griekenland tot 2014 nog eens 90 miljard nodig. In de Tweede Kamer zei hij vanochtend dat Frankrijk nu, net als Duitsland, vindt dat de banken en andere financiële instellingen mee moeten betalen aan een nieuw noodplan. De drie leidinggevenden van ChemiePak... die worden verdacht van brandstichting blijven op vrije voeten. De boef van het OM is afgewezen. De drie werden eind vorige maand opgepakt... voor betrokkenheid bij de grote brand in Moerdijk in januari. Beschuldigingen waren illegale opslag van gevaarlijke stoffen... en verdenking van opzettelijke brandstichting. En ze werden na een dag weer vrijgelaten omdat er te weinig bewijs was. En de patiëntenraad van het Maasstadziekenhuis vindt een opnamestop voor patiënten niet nodig. Het Rotterdamse ziekenhuis staat sinds gisteren onder verscherpt toezicht... van de inspectie vanwege tientallen besmettingen... Met een multiresistente bacterie. Inmiddels zijn 25 patiënten. die eerder besmet waren. met die bacterie overleden. Dat waren de hoofdpunten voor nu. ANB verkeersinformatie. Op de Ring van Amsterdam. is een ongeluk gebeurd. op de A10 Zuid richting Den Haag. De weg is dicht bij Knopenten Dieuwe Meer. maar kan elk ogenblik weer opengaan. Er staat 5 kilometer file achter. Er staat daardoor ook file op de A4. richting Amsterdam voor Knopenten Dieuwe Meer 3 kilometer. Goed zo, nou wij hoorden Dick de Hak, net al even over de toestand in Europa. Dat daar uh, een overleg begint in, uh, met die EU-leiders. Dat is zo. Uh, Jan Kees de Jager is onze minister van Financiën. Die moest dus vanmorgen in de Kamer komen. Er was een ingelaste Kamerdebat. Er kwamen er zelfs mensen voor terug van vakantie. Ging ook natuurlijk over Griekenland. De Jager ging na dat debat naar de telefoon. Had even contact met uh, Rutte, die dus bij die EU-top is. En toen kwam Marcel Bril van de NOS langs. En uh, die ging eens even met de Jager praten over wat hij nou precies met Rutte heeft overlegd. Nou, ik heb hem aangegeven dat uh, de Tweede Kamer steun geeft, mandaat geeft om uh, vandaag in Brussel in te stemmen onder bepaalde voorwaarden. Hele strenge voorwaarden voor een reddingspakket, een reddingsplan voor Griekenland. En dat heeft veel te maken met banken, private sector die mee moet betalen. Als ik het goed begrepen heb, hebben de Fransen en de Duitsers daar een deal over gesloten. Wat is er afgesproken tussen die twee landen? Ja, wat belangrijk is uh, voor Nederland, is waarom? Uh, willen wij nou ook dat die banken zelf uh, bijdragen. Allereerst is het zo natuurlijk dat banken zelf ook gered zijn... zelf ook voordeel hebben van een reddingsplan. Ten tweede is het zo dat zij ook de afgelopen jaren hebben geprofiteerd... van een wat hogere rente op Griekenland. En nu het wat minder gaat, is het ook heel redelijk dat niet alleen overheden... Maar ook die banken zelf, dat die bijdragen aan de oplossing. Maar gaat dat ook gebeuren? Heeft Frankrijk bewogen zodanig dat de banken verplicht mee gaan werken? Ja, dat ziet er inderdaad wel naar uit. Uh, Nederland en Duitsland hebben de afgelopen dagen, de afgelopen uren... continu met elkaar overleg gehad, continu contact gehad. Ook tijdens het overleg uh, tussen de twee regeringsleiders uh, van Frankrijk en Duitsland. En de uitkomst daarvan lijkt inderdaad de goede kant op te gaan. Namelijk dat Frankrijk zijn harde eis dat de banken niet zouden bij uh, betalen of meebetalen dat die die laat schieten zodat het Duits-Nederlandse plan verder kan. Nu uh, ligt als dat inderdaad zo is ligt er een weg open uh, dat 90 miljard euro naar Griekenland gaat. Als dat inderdaad zo is zijn dan de problemen opgelost voor Griekenland? Nou allereerst zal die 90 miljard euro ook worden verminderd dus met de bijdrage van de banken. Dus dat is uh, het zal minder van overheden zijn omdat de banken ook bijdragen. En ten tweede is het zo dat uh, de Eurolanden, de ministers van Financiën, de regeringsleiders. Er alles aan zullen doen om de stabiliteit te herstellen. En om dus, want dat is in ons eigen belang. Ook juist in het belang van Nederland. Met zo'n open economie. Dus daar staan we met de volle 100% achter. Ja, Maar komt er een definitieve oplossing vandaag voor de problemen in Griekenland? Nou, ik heb altijd al gezegd. Um, het zal, het is, deze crisis waard niet in één dag over. Dus uh, het is echt niet zo dat er nu in één keer de totale oplossing komt. Maar ik verwacht wel dat er belangrijke stappen worden gezet. En ook mogelijk zelfs een politiek akkoord. En dat hoop ik ook op hoofdlijnen rond de nieuw reddingsplan. Dat kan de komende weken worden uitgewerkt. Want uiteindelijk, begin september, moet dat definitief zijn. Dus ja, ik verwacht wel, ik hoop in ieder geval... op een politiek akkoord in Brussel. Maar het zal nog echt een tijdje duren... voordat de hele crisis is overgewaaid. Frankrijk en Duitsland eruit zijn. Is de spanning er dan vanaf, van die top? Nee, want uh, de, uh, het is namelijk nog geen uh, uh, akkoord tussen Frankrijk en Duitsland... dat het helemaal in detail is uitgewerkt. Daar wordt nu nog naastig aan, uh, aan gewerkt. Ook onze mensen van het ministerie van Financiën en de minister-president... zal daar nog de komende uren hard aan werken. Ikzelf ook om te zorgen dat het ook de goede kant op dat gebied uh, gaat. Er is alleen eigenlijk een, een deelafspraak gemaakt tussen Frankrijk en Duitsland. Namelijk dat we opties waarin banken ook mee betalen. Dat we die nu serieus inderdaad gaan uitleggen. Uitwerken. Maar hoe en op welke wijze, dat gaan we vandaag proberen af te spreken. Dat zei de Nederlandse minister van Financiën, Jan Kees de Jager, zojuist in Den Haag. U hoorde hem in gesprek met Marcel Bril. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl Jurgen van den Berg. Er wordt al gesproken over het horrorhospitaal. En dan hebben we het over het Maastadziekenhuis in Rotterdam. Er zijn al 25 sterfgevallen. waarvan wordt vermoed dat er een verband is met een gevaarlijke resistente bacterie. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft besloten om het toezicht op het ziekenhuis te verscherpen. Uh, we vinden dat het ziekenhuis uh, onvoldoende vaart maakt. met het treffen van uh, hygiënemaatregelen. Uh, en dat. Uh, er een aantal dingen moeten gebeuren. En als die niet heel snel gebeuren, dat we toch overgaan tot een opnamestop. Je vertrouwt toch wel je leven toe aan een ziekenhuis. En als er dan zo mee omgesprongen wordt... hoe dat het Maastad uh, de laatste maanden ermee omspringt... dan vind ik dat je daar patiënten op mag nemen... die uh, eigenlijk beter moeten worden, maar het er slechter van afkomen. Ik ga erover doorpraten met Joep Nabbe... die is secretaris van de patiëntenraad van het Maasstad ziekenhuis. Dag meneer Nabbe, goedemiddag. Goedemiddag meneer Van den Berg. U was daar straks ook al even in de NOS nieuws te horen. We gaan er nu wat uitgebreider over doorpraten. En we beginnen stand.nl altijd met drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Straks over die stelling gaan we uitgebreid spreken. Um, hier is de eerste keuze. Het Maastad ziekenhuis de regels aan zijn laars. Nee. De directeur van het ziekenhuis verdient wel te veel. Ja. Iedereen kan met een gerust hart in het Maastad ziekenhuis worden opgenomen. Ja. Goed, dat zijn de keuzes. Dan nu die stelling. Er moet zo snel mogelijk een opnamestop komen in het Maastad ziekenhuis. Ik zeg tegen onze andere luisteraars dat ze daarop uh, mogen reageren natuurlijk. Dat kan door eens of oneens de sms'en naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Meneer Nabbe, er moet zo snel mogelijk een opnamestop komen in het Maastad ziekenhuis. Dat is onze stelling en tegelijk de aftrap voor de discussie. Wat zegt u daarop? Dat dat niet moet gebeuren. U bent het daarmee oneens. En waarom? Ja. Nou ja, er moet een reden voor zijn om een, om een uh, opnamestop in te stellen. En die reden die zie ik niet, althans onvoldoende. Nou ja, er zijn wat mensen overleden in het, in, in het ziekenhuis. Daarmee niet gezegd dat dat gelijk met die bacterie te maken heeft. Maar we weten ook niet zeker of het misschien toch wel zo is. Nou, dat is nu wat onderzocht wordt en eh, wat eh, onderzocht wordt, daar moeten we van afwachten eh, van hoe dat onderzoek uitpakt. En dat is begin september, eh, dat dus duidelijk wordt eh, of eh, degene die overleden zijn, overleden zijn door eh, die besmetting of dat daar gewoon andere oorzaken eh, voor eh, aan te voeren zijn. En in het geval eh, dat daar andere oorzaken voor aan te voeren zijn, heeft die besmetting er dus niks mee te maken. Maar is volkomen niet beter dan genezen in dit geval. Nou ja, de situatie is nog eenmaal zo... Hè, dat er dus mensen met besmetting eh, zijn eh, aangetroffen... en ook mensen met besmetting zijn overleden. En waar het nu op het ogenblik op aankomt... is om die zaak te beheersen, hè, dat dat niet verder uitbreidt. Ja. En dat is ook de kwestie hè, die verband houdt met al dan niet een opnamestop. Kijk, op het moment hè, dat die besmettingen hè, zich nog uitbreiden dan moet je een opnamestop instellen. En op het moment dat die besmettingen niet uitbreiden... heb je de zaak onder controle. En dat laatste is het geval, althans, naar onze waarneming. Ja, maar mensen vinden het toch onbegrijpelijk... dat er risico's worden genomen met mensenlevens. Kunt u dat begrijpen? Ja, dat kan ik zeker emotioneel begrijpen. En ik begrijp ook emotioneel dat men zegt... van we gaan liever een ander ziekenhuis kiezen. En ik begrijp ook dat men ongerust is... en dat men ook denkt van, nou ja... Het is daar niet pluis en u noemde zelfs de term horrorziekenhuis. Ja, die stond in de als... telegraaf vanochtend. Nou oh, ja goed, uh, aan overdrijving dus uh, geen gebrek. Maar waar het op aankomt is natuurlijk uh, dat uh, behalve de emoties uh, bij deze kwestie... Uh, ook uh, toch een beetje het verstand uh, de benadering moet bepalen. En het verstand zegt uh, op het moment uh, dat uh, de uh, uitbraak onder controle is... en er dus geen nieuwe uh, besmettingen bij komen dan is er dus geen aanleiding voor een opnamestop. Nee. Dat is iets wat naar mijn idee toch vrij logisch is om... en dan althans in de patiëntenraad kijken we op deze wijze tegenaan. Ja. Mag ik daar nog iets over vragen? Want u bent dus inderdaad secretaris van de patiëntenraad van het Maastad ziekenhuis. Wat, wat is uw rol eigenlijk in deze? Want u klinkt bijna een beetje als, u, als, als woordvoerder van de directie zo... van nou, hier is niks aan de hand, mensen lopen rustig door. Nou, zo heb ik het niet bedoeld te zeggen. Ik heb dus zeker... Uh, uh, tot uitdrukking gebracht he, dat er dus op het gebied van de ongerustheid van de mensen allerlei aanleiding is om ongerust te zijn, maar he, dat dat he, dan toch ook uh, vooral te maken heeft he, met dat men uh, dan in zulke situaties uh, snel uh, de emotionele benadering kiest en ook het zekere voor het onzekere. En uh, uh, als wij uh, dan als patiëntenraad uh, met die kwestie bezig zijn, uh, dan is het niet zo uh, dat wij en menen zelf patiënten gerust te moeten gaan stellen... of patiënten te moeten gaan informeren over de situatie. Wij vinden dat het een taak is van de directie. En dat de directie dat doet en hoe ze dat doet, daar kijken wij dus zeer nauwkeurig naar. Hoe doen zij hebben. dat, vindt u? Nog onvoldoende. Dus als u zegt van, hebben jullie helemaal geen kritiek op de gang van zaken? Die hebben we dus wel. En een van de punten van kritiek is dat wij dus vinden dat de communicatie naar de ongeruste patiënt dusdanig moet verbeteren. Dat de ongeruste patiënt toch ook in gaat zien... dat het Maasstadziekenhuis ziekenhuis de zaak al behoorlijk voor zover de situatie zich daartoe leent onder controle heeft. Ja. Is het naïef gedacht van mij? Want ik denk dat ja, de patiëntenraad, u staat aan de kant van de patiënt. in principe lijkt me... Uh, uh, dat, dat, nou ja, dat, dat je dan dus voor de patiënten opkomt en zegt van... nou mensen, doe dan voor het zekere voor het onzekere, doe, doe de tent maar even dicht zo lang. Maar, maar dat is te naïef gedacht van mij misschien. Ja, ja, en er is ook geen aanleiding toe. Kijk, als nou de mensen die binnenkomen... Hè, dat risico zouden lopen hè, bij een behandeling... Hè, dan zouden wij dat zeker zeggen. Maar wij vinden hè, dat dat dus niet het geval is op het ogenblik. Maar... En, eh, eh, althans niet meer als andere ziekenhuizen. Hè, op het gebied van resistente bacteriën... kunnen we natuurlijk nog wel het een en ander meemaken de komende tijd. Hè, maar eh, eh, wij denken hè, dat dus op het ogenblik het ziekenhuis dusdanig uh, veilig genoemd kan worden en gevonden kan worden... dat er geen aanleiding is om de mensen nou, te zeggen van blijf weg. Iemand op ons forum schrijft, en die schrijft dat naar aanleiding van een stelling die stond al vanochtend op, op onze site. Uh, die zegt, uh, resistent wil zeggen dat deze bacterie niet op de bekende antibiotica reageert. En uh, deze is net zo agressief als de coli bacterie in Duitsland. Toen was heel Europa in rep en roer en nu worden gewoon nieuwe patiënten opgenomen. En er ook aan blootgesteld. Hoezo onder controle, zegt deze meneer of mevrouw. Ja, dat is wat ik ook bedoel. Met die resistente bacteriën hebben we nog een hele hoop wat op ons af kan komen de komende tijd. Maar het is nu dus zo dat die OXA48, die dus voortkomt uit die bacterie die hier ontdekt is, dat dat een, een, een resistentie is waar men uiterst voorzichtig mee moet zijn. Omdat er nog maar een enkele behandeling mogelijk is. En het gaat er dus nu om dat die verspreiding dat die niet verder plaatsvindt. Hmm. En dat is dus wat op het ogenblik uh, aan de orde is. Hè. Die uh, verspreiding hè, die kan alleen nog uh, verder uh, plaatsvinden. Omdat, en dat is dus een van uh, ook de zaken hè, die dus op het ogenblik plaatsvinden. Alle mensen die in het verleden in het ziekenhuis hebben gelegen, niet in het huidige, maar in het voormalige ziekenhuis waar we dus uitkomen, het zuiderziekenhuis. Ja. Hè, die uh, worden allemaal worden die. Uh, uh, we hebben ook contact meegezocht. En met al, die, die, al die mensen krijgen de gelegenheid om een test te ondergaan. Of zij wellicht he, door een contact wat ze gehad hebben met een besmette patiënt. He, ook he, die besmetting hebben opgedaan. En op het moment dat dat het geval is, he, dan he, kunnen nog besmettingen kunnen erbij komen. Maar dat is niet uit de nieuwe groep. Dat is dus allemaal de groep uit het verleden. Ja, ja duidelijk. Um, meneer we blijft u even op uw plek? Ik ga zo meteen met u door, maar er is laatste nieuws. Hier is Dichter Hark. Ronald Koeman is de nieuwe trainer van Feyenoord, dat is zojuist bekend geworden. Koeman volgt Mario Been op, die onlangs opstapte, omdat de spelers geen vertrouwen meer in hem hadden. Koeman is de eerste Nederlander die bij de drie topclubs Ajax, Feyenoord en PSV heeft gespeeld... en vervolgens ook trainer is geworden bij die clubs. Tot zover. Bent u in Rotterdam, meneer Abbe, of niet? Ja, van geboorte wel, ja. Wat vindt u ervan, Koeman, bij Feyenoord? Nou ja, in ieder geval. Ik vind het jammer dat Been weg is en dat hij op die wijze weg moest gaan. En nou ja, als er dan zo iemand voor in de plaats komt, dan is dat nog weer een klein beetje een pleister op de wonden. Ja, nou ja, hij heeft ook twee jaar daar gespeeld. En uh, volgens mij heeft hij ja. het hartstikke goed gedaan. Dus we moeten ja, hem maar even zeker. een beetje de ruimte geven. Ja. Uh, ik praat met Joep Nabbe, secretaris van de Patiëntenraad van het Maastad ziekenhuis. Vandaar dat die link met Rotterdam natuurlijk ook even gelegd hebben. Uh, en het gaat over de stelling: er moet zo snel mogelijk een opnamestop komen in, het, uh, in dat Maastad ziekenhuis. Het heeft alles te maken dus met die resistente bacterie. En meneer Nabbe en zijn patiëntenraad vinden dat, dat uh, niet hoeft. Toch is het ziekenhuis onder verscherpt toezicht gesteld... van de inspectie voor de gezondheidszorg. Dat is toch niet voor niks, lijkt me dan. Nee, dat is ook niet voor niks. En ze hebben daar de maatregelen of de oorzaken hebben ze daarvoor aangegeven. En dat is dus eigenlijk dat ze vinden dat op het gebied van hygiënische maatregelen... onvoldoende voortgang wordt geboekt. En dat ook de microbioloog onvoldoende bij de behandeling wordt betrokken. En dat zijn eigenlijk de redenen waarom ze vinden dat er verscherpt toezicht moet komen. Maar er is geen aanleiding, dat zeggen ze zelf in hun persbericht, dat er dus... Door de zogenaamde, door de NOS opgevoerde nieuwe gevallen. Dat dat geen nieuwe gevallen zijn. En dat het dus daarom ook geen aanleiding is om een opnamestop nu in te stellen. Dat zijn die vier gevallen waar we het nu ineens ja. over hebben nog. Ja, dat waren dus volgens de publicaties in de NOS waren dat nieuwe gevallen. Maar dat zijn maar geen nieuwe gevallen, althans. Ja, dat zijn wat drie. drie van de vier zijn dat oude gevallen. En één is een geval wat uh, op het ogenblik onderzocht wordt. Omdat niemand eigenlijk precies weet hoe dat verklaard moet worden. Ja. En u vindt ook niet dat het ziekenhuis te laat heeft ingegrepen? Hadden ze dat niet eerder moeten doen misschien? Dat is ook een van de punten van kritiek die wij hebben. Kijk, uh, ze hebben dus uh, uh, toch uh, geruime tijd, maanden hebben ze uh, daarover gedaan om vast te stellen dat dat die OXA48 besmetting was. En ze hadden wel in de gaten dat het een resistente bacterie was... die in het ziekenhuis rondwaarde. Maar de identificatie van die OXA48 heeft veel te lang geduurd. En als ze dat eerder hadden gedaan en eerder hadden kunnen doen... dan hadden ze dus ook eerder maatregelen kunnen nemen. Hadden ze eerder ook dan de ernst van de situatie kunnen inschatten. En uh, dat vinden wij hè, dat dat uh, uh, veel en veel te lang geduurd ja. heeft. Ik wil u nog één reactie voorleggen. Dat is van de Franse bacterie-expert Patrice Nordman. Die heeft die bacterie ook ontdekt, uh, begrijp ik. Uh, hij pleit voor een gedeeltelijke of een, in het uiterste geval een totale sluiting van het ziekenhuis. Hij zegt als een epidemie aan de gang is en een resistente bacterie diep in het ziekenhuis zit... is sluiting de enige optie, zodat je dan een grondige schoonmaak kunt houden. Ja, nou ja, eh, epidemie in volle gang is... Eh, kijk, een epidemie zou naar mijn idee moeten inhouden... Eh, dat er constant nieuwe gevallen opduiken. Hè, maar dat is dus helemaal niet de situatie. Nee, nee, nee. En om vier uur vanmiddag heeft het ziekenhuis aangekondigd... dat er een persconferentie komt. Weet u al wat daar gezegd gaat worden? Nou, daar ben ik enigszins over geïnformeerd, ja, wat er gezegd gaat worden. Maar het lijkt me nou niet ook weer voor de hand liggend dat ik ga vertellen <lacht> wat uh, daar straks verteld wordt. Nee, nee. Maar u... we hebben dus, dat, als u dat bedoelt te, te, te vragen, we hebben daar dusdanig contact eh, met uh, die directie. Want we zitten dan als patiëntenraad bovenop. Ja, ja. En dat wij dus van tevoren geïnformeerd worden over zulke zaken. Ja, maar er wordt daar vanmiddag niet bekend gemaakt dat we alsnog uh, mee gaan maken dat het ziekenhuis gesloten wordt. Nee, nee, nee dat kan nee. ik u wel zeggen. Dat dat, uh, niet ook, en ook gemaakt. geen nieuwe gevallen, geen nieuwe dooien. Nee, niet, nee, ja. nee. Nou, dan uh, gaan we eerst nu naar onze luisteraars. Ik hoop dat u even mee wil blijven luisteren vanuit ja. Rotterdam. Uh, dan gaan we straks die reacties van het luisteraars doornemen. Um, ik ga nog maar een keer naar de site om te verversen... zodat we even echt de laatste stand van zaken krijgen. Er moet zo snel mogelijk een opnamestop komen in het Maastad Dat is de stelling. Daar is nu door ruim 800 mensen op gereageerd. 89% is het eens met de stelling, 11% is het daarmee oneens. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg maar meneer. Ja, met Arjan de Kok, hoe Ik ben het met de stelling eens. Volgens mij moet het ziekenhuis snel uh, dicht. Ik moet er ook bij zeggen, ik snap die meneer Nabbe niet. Waarom ziet hij geen aanleiding als er 25 doden zijn gevallen... waar je vraagtekens bij kunt zetten? Wanneer is er dan wel een aanleiding in zijn uh, ogen? En er zijn van die basisdingen, zoals hygiëne en samenwerking... die niet goed gaan in dat ziekenhuis. En het lijkt wel alsof meneer Nabbe de directie daar verdedigt... en aan de andere kant van de lijn staat... Ja. Hij moet opkomen voor patiënten. En dan kan er maar één conclusie zijn en dat is sluiten. Ja, nou ja, goed, ik heb hem dat ook gevraagd, u hebt dat gehoord. En uh, hij zegt ook, ik wil ook niet voor paniek zorgen. Want uh, feitelijk heeft hij natuurlijk gelijk. Dat onderzoek moet eerst maar eens afgewacht worden. En dan weten we pas echt of het ook daarmee te maken heeft. Ja, maar volgens mij creëer je juist uh, paniek door halve verhalen en halfzachte oplossingen. Uh, patiënten en, en familieleden van patiënten hebben er nu duidelijkheid. Ja. Beetje daadkracht. Ja. En niet pappen en houden. Dank u voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Rest uit helder, ik ben absoluut tegen sluiting. En wel om twee redenen. Ten eerste, dat ziekenhuis zou nu wel moeten beter opletten. We hebben zelf de keuze om naar het ziekenhuis te gaan. Dus niemand wil natuurlijk in dat ziekenhuis. Dus er verliet patiënten en die zal... Het, ik weet niet wat moeten doen om de fouten te herstellen. Meer als dat er controle al is. Dus je krijgt minder patiënten. Ten tweede... Die bacteriën zijn niet tegen te houden. In de toekomst zullen al die ziekenhuizen zullen dat met krijgen. die zo uh, verzamelen gaan. van. Uh, we doen goed, goede longoperaties enzovoort. He, de, de, daar gaat het eerst om. En wat dacht u bij brandwonden? Als er een ramp gebeurt. Mm -hmm. laat zeggen met twintig uh, brandwonden. of vijftig brandwonden? Dat ze dan eerst gaan kijken. hé, hey, die patiënt. Uh, die geholpen moet worden tegen die brandwonden. Heeft hij die, die bacterie wel? De dit blijft doorgaan, ja. omdat we zo geperfectioneerd zijn... dat er steeds meer van die bacteriën ja. zijn. Dus u zegt sluiting is niet nodig. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Leed zijn Den Haag. Ik vind sluiting wel nodig om een schoon schip te kunnen maken. Er zijn zoveel halve berichten die de wereld in ingesneden worden. Laten we eerst namens duidelijkheid gaan krijgen wat er werkelijk aan de hand is. Dus tot die tijd gewoon niemand meer aannemen daar. Nee, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, mevrouw vrouw Verkijk, Perlal Nijssel. Dat Maastandziekenhuis, dat is het voormalig Zuider en het sint ziekenhuis. Ik ben daar tig keren geopereerd door dokter Van der Ent. Hij zal me best wel kennen, die man die bij u zit, orthopedie. Daar was geregeld een bacterie aanwezig. En gisteren heb ik de GGD mijn hele verhaal erover gedaan. Ja. Want daar werden constant mensen in karotene gelegd. Op de afdeling van de orthopedie in het sint Clara ziekenhuis En ik denk gewoon, hebben ze het zootje niet meegenomen vandaar? Ja, ja, u hebt er twijfels bij. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben William. Uh, wat ik zo hoor, nou ja, dit is bijvoorbeeld niet tolereerbaar. 25 doden en besmettingen en dat wordt allemaal goed. Kijk, de overheid heeft de plicht te zorgen voor zijn burgers. Dus ik zou zeggen, een ontsmettingsploeg van uh, militair die is erin. Een heleboel plat en niemand meer erin tot die boel geklaard is. En de verantwoordelijke personen die daar verantwoordelijk voor zijn, die kun je dus ja, de verantwoording roepen. Want het slagen die is eigenlijk vlees staat te keuren. En uh, in dit geval mensenvlees en dat dan verdedigt... Uh, van dat is dit en dat. Is dus. Nee, we moeten gewoon stellen... wij betalen voor gezondheidszorg ontzettend veel. Privé en via de belastingen en alles. En het wordt in Nederland een rotzooitje sinds die privatisering. Hmm. De inspectie die moet veel meer macht hebben en veel meer op kunnen treden. Want je kunt als leek toch zelf geen mening vormen hmm. of vaststellen... Je bent afhankelijk van de gemoggeleerde heren, professoren. Ja. Nou ja, voor, over, de, over de inspectie gesproken, die zeggen zelf ook niet, hè, nu nog van uh, er moet een opname stop komen. Die nee, zeggen wel, we dat dat gaan. Moet krachtig optreden, die overheid, dan stel ik, stel dat zootje wat mijn, uh, mij betreft onder de krijgstucht, dat klinkt misschien heel erg hard militair. Maar je gaat toch niet toestaan dat ah. de onschuldige mensen die ziek zijn, die behandeld willen worden, die daarvoor betalen. Ah. Want we betalen heel veel daarvoor, als belastingbetaler en als privépersoon. Ja. En dan word je op die, deze wijze dus de dood ingeholpen. Want ja, ga maar naar het ziekenhuis, dan ga ik mezelf wel. Dank voor het bellen meneer goedemiddag. Ja, goedemiddag. Henk uit, uit Kerk? Dag. Ik ben uh, tegen een klant, de, uh, tegen een patiëntenstop. Uh, om volde reden, aan de ene kant deze keuze is uh, tegen of voor, is nu emotioneel. Dus ik ben tegen de patiëntenstop. De mogelijkheid is ook dat in andere ziekenhuizen kun je ook uh, deze bacterie krijgen. Maar wel vind ik dat de verantwoordelijken uh, eigenlijk de consequentie hiervan moeten dragen. En uh, ik vind wel, we hebben een uh, deskundige inspectie. En op het moment dat er een uh, patiëntenstop nodig is daar zullen zij die echt wel afkondigen. Mm, goed. En de rol van de media, ik denk dat een uh, halve berichtgeving... vooral ook uh, wegkomt uit de, de berichtgeving van de media. Ja. Dat was mijn standpunt. Dank u wel voor het bellen. Standpunt goedemiddag. Hallo? Hallo. Ja, zeg maar. Ja, u spreekt met Willem Lindenhovius. Dag. Ik ben er graag voor dat het ziekenhuis gesloten wordt. Uh, de media werden net genoemd dat die dat een beetje zouden oprakelen daar is geen sprake van, de media reageren op de zeer, zeer slechte communicatie... van de top van het Maastad ziekenhuis. Daar is de patiëntenraad het mee eens, dat heeft meneer Naber net gezegd. Ja, het is ook leuk dat meneer Nabbe daar zit. U had ook professor Smalhout kunnen kiezen, dan had u een ander verhaal gehoord. En verder is het zo, als je een zeer dure CEO bij dat ziekenhuis hebt, dan trekt hij ook zeer dure mensen aan. Die hele top, die is elkaar in evenwicht aan het houden... Die verdienen ongelooflijk veel geld als je het vergelijkt mm. met de andere ziekenhuizen. Maar ze kunnen niet beslissingen nemen. Mm. Ze hadden lang moeten reageren. Ze ja. hadden al lang moeten zorgen dat bij twijfel er geen enkele twijfel overblijft. Ja. Ingrijpen, dan zijn ze hun salarissen waard. Uw punt is duidelijk, en dan meneer. laten ze zien dat ze het vak beheersen. Dank u voor het bellen. Ik ga snel terug naar uh, Joep Naber, die meegeluisterd heeft. Hij is secretaris van de patiëntenraad van dat Maastad ziekenhuis. Wat vindt u van de reacties? Ja, gemengde reacties. En uh, ik begrijp in ieder geval uh, een hele hoop uh, ook van de mensen die zeggen sluiten. Want uh, nou ja, het is het zeker voor het onzekere. En uh, dat is natuurlijk iets uh, wat uh, in zulke situaties nogal snel boven komt. Nou ja, maar dus, ook, ook schoon schip maken. Gewoon de, de boel dichtgooien, de boel helemaal schoonmaken. Dan weet je in, ja, in ieder geval zeker dat het goed zit. Nou ja, kijk, ik vertelde u, uh, we komen uit uh, twee oude ziekenhuizen. En uh, nou ja, het ene ziekenhuis, uh, dat was dusdanig verouderd. Dat het eigenlijk ook al qua functioneren niet echt meer optimaal kon zijn. En nu zitten we in een splinternieuw ziekenhuis. Nou ja, zo modern. Je kunt het je eigenlijk niet voorstellen. Het grootste gedeelte van de kamers is inmiddels één persoonskamers. Terwijl in het voormalige ziekenhuis, ik heb daar zelf een keer gelegen. En de specialist die heeft me toen gematst en die heeft toen een kamer voor mij op op de gynecologie heeft hij geregeld. Dat was eigenlijk de enige kamer die er dan nog, uh, nog was. persoons. Dus uh, het is nu ook allemaal in een nieuwe situatie... veel, veel beter mogelijk om mensen te isoleren... als ze uh, zoiets zouden hebben. In ieder geval, de aanpak is ook uh, stukken beter. En het tragische is eigenlijk uh, dat we dan uit het oude ziekenhuis dit hebben opgedaan... en dit nu meeslepen naar het nieuwe ziekenhuis. Want al die gevallen hè, die dus uh, nu aan de orde zijn... en ook die gevallen hè, waar dan over gesproken wordt als, als sterfgevallen... zijn allemaal besmettingen die ontstaan zijn in het oude ziekenhuis... en dan in het zuiderziekenhuis. ziekenhuis. Dus wat die mevrouw die het had over Clara... en mm. zei hè, dat er regelmatig besmettingen voorkwamen. We hebben ook regelmatig hebben wij, uh, informatie gehad als patiëntenraad... Hè, dat er een besmetting was en zo... maar dat waren dan minder ernstige besmettingen. Ja. En maar, maar ook u... wel te maken hebben met de faciliteiten. Ja, nou, u, u zegt ook, ik begrijp heus wel dat mensen uh, toch wat, wat paniekerig worden. We, we hebben vanmorgen wat rondgebeld. Een van onze redacteuren sprak ook de directeur van het Icazia ziekenhuis. En die zeggen, uh, ja, we krijgen ineens meer patiënten binnen. Uh, dat zal toch te maken hebben met het voorval in het Maasstad ziekenhuis. Uh, toch blijft u erbij. U zegt, we moeten eerst maar eens even dat onderzoek afwachten. Dat komt in september. En dan pas uh, maar kijken wat we verder moeten doen. En het feit, hè, dat is dus eigenlijk even belangrijk, hè, dat er dus geen nieuwe gevallen naar voren komen. Ja. En de mensen die binnenkomen... die worden getest als ze binnenkomen. En als ze het ziekenhuis verlaten worden ze ook weer getest. Verder zitten behalve dan de, onze eigen mensen, zitten de IGZ zit erbij. En er zit ook uh, uit uh, RIVM, zit er bovenop, uh, ja. uit Utrecht, uh, van het Medisch Centrum zijn er mensen. Dus ja, eigenlijk ja. zou het wellicht wel kunnen zijn dat het nergens uh, zo allemaal in de gaten gehouden wordt als in het Maastad ziekenhuis. Ja. Vanmiddag om vier uur persconferentie. We gaan uh, kijken wat daar dan vanuit uh, de kant van de directie wordt uh, gezegd. En uh, u zegt ook die communicatie vanuit de leiding kan wel wat beter. Dank dat, dat u mee wilde aan doen aan uh, Stand.nl. Joep Nabbe, secretaris van de patiëntenraad van het Maastad ziekenhuis. Laatste gegevens even van onze site. 89% is het uh, eens met de Stelling 11% is het oneens. En daar hebben er nu 900 gestemd, ruim. U kunt blijven reageren de hele middag. Dione. Ja, ik zal de het De zeggen. De Galibier komt eraan. Voor het eerste finish op de Galibier. In de Tour de France. Zeer zware rit. Drie kollen uh, van de buitencategorie. En er is een kopgroep van 19 man met drie Nederlanders. En we gaan zometeen na twee <laughs> horen. Dat is gewoon even om u te prikkelen. Uh, om die radio aan te laten. Wie dat dan allemaal zijn. Zometeen na twee. Radio Tour de France met Dione. Ik wens u een prettige dag verder. Goedemiddag. Ik geloof. ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen. NCRV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 ...betalen jullie alles met la Pasa. Maar in Zonnebrecota en Spanje... ...betalen jullie Hollanders ineens met de contante gelden. Waarom is dat? Mira, mira, mira, mira. Overal waar men hier... ...die Maestro logo zit... ...kan men gratis met la Pasa betalen. Net als thuis. Dus ook les albondigas en vantates bravas... ...in mijn stappen bar. Sí, andele, andele. Sí. Maestro. Overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl Gokjewagen wagen? Kan leuk zijn, maar niet met uw bedrijfsnetwerk.